En jij, wat speelde jij voor een rol? Mijn rol? Ik hoorde het vlak voor het vertrek uit New York omdat Victor dronken was en te veel zei. Ik besloot mee te gaan om hem tegen te houden. Daarom werd je geslagen? Daarom werd ik geslagen. Een schip dat op een gladde zee vergaat, dat kan alleen wanneer het een slecht schip is. Fouten. Maar de zegen beter. Het is een goed schip, is het niet? Het is een goed schip. Een werkelijk goed vierschip. schip. Dat is hoog verzekerd en de rederij staat er slecht voor. Ze hebben geld nodig. Veel geld. Wat geven we dan of een schip goed of niet goed is? Er is nog goed schip vergaan. Ik kom weer. In het ruim staan drie kisten met dynamiet zal nachts gebeuren. Onverwacht. Hij zal de lont aansteken en vluchten met de jol. Met mij of zonder mij. Ik dreigde hem alles aan jou te zullen vertellen... en hij zei dat hij me zou doodslaan. Beetje voor beetje. Ik kon hem niet tegenhouden, stuurman. Ik ben een vrouw en wat betekent een vrouw voor Victor Lundstrom? En de bemanning? Een kaska. Waarom zeg je niets? Ha. Naar de hel met die anderhalve matroos en die zwetende meester Casca. Is het niet? Ik heb voor jullie gevochten. Dat ik het moest verliezen, was niet mijn schuld. Ga niet zo weg, stuurman. Niet zo. niet zo. Ik heb nog iets te doen. Sluit de deur van de hut af en blijf hier. Misschien moet ik je bedanken. Ik bedoel... Voor je verhalen voor de geschiedenis van Schip Kreunstroom. Voor mij, en Meester Casca, was het niet zo erg geweest. Maar er zijn er onder ons die veel te verliezen hebben. Ook al zwerven ze hun hele leven over alle zeeën van de aarde. Daarom moet ik je bedanken. Voor hen. Alleen voor hen. Een dode schip voer over het water en zette koers op Panama. Op het voorschip waren de jongens zich aan het wassen. Ik ging naar het kombuis... ...waar de kok mijn gebakken ei voor mijn neus hield. Hij zei... Ik had er nog net drie, stuur. Eén voor de meester... ...één voor jou... ...en één voor ik, zei de dikke. Ik wou je wat vragen, kok. Ja, dat doe ik niet, stuur. Hm. Uh, kan jij zwemmen, kok? Zwemmen? Ben ik ineens, stuur. Nee, ik kan niet zwemmen, meneer. Mijn oude moeder moest er niks van hebben. Dat is lelijk, kok. Lelijk? Waarom lelijk? Als er op aankomt, is het makkelijk. Kwestie van een ogenblikje. Je gaat het me toch niet leren, Stuurman. Waarom zou ik jou zwemmen leren, komen? Nou ja, het zou toch kunnen, is het niet. Weet je wat het is, Stuur? Als het een keer ooit zo ver komt, zal de zee weinig last met me hebben. En daar ben ik eigenlijk maar blij om ook. Waarom eet je nou dat ei niet op, Stuurman? ...omdat ik geen trek heb. Dag, Kokkie. Hai, hai, De wind werd minder... ...en het schip zegenbeden maakte een goede voortgang. Ik ging naar de brug... ...controleerde de koers... ...en pakte het weerbericht. Daarna liep ik naar de kaartenkamer. Victor Lundstroom zat aan de tafel. Hij keek me aan en vroeg... Heb ik u geroepen? Ik breng het weerbericht, schipper. Hmm. Het wordt beter weer, stuurman. Morgen lopen we Panama binnen. Het was een goede reis, schipper. Een beste reis, stuurman. En een goed schip. Vind je? Een prima schip. Zal morgen ja. veilig tussen de pieren varen. Dat komt een goed schip toe. Is het niet? Weet je wat het is, schipper? Wanneer een zeeman op een goed schip vaart, gaat hij ervan houden. Als van een vrouw. Hij heeft het beste met ervoor. En weet je wat zijn enige wens is? Dat ze elkaar trouw mogen blijven. Het Schip en hij. Mijn beste stuurman. Had je nog meer? Nog even, schip. Als je de belang instelt. Ik sprak met je vrouw. Met mijn vrouw? Ze vertelde me van een dronken schipper die zijn schuit wil laten vergaan. Op een gladde zee. In opdracht van de rederij. Dat is precies wat ze vertelde, schipper. Precies. Je hoorde haar uit. Is het niet, stuurman? Ze vroeg me alleen of ik haar iets wilde vragen. Wat? Waarom je haar sloeg? Ze is verliefd op je, Stuurman. Ze is verliefd op je... en jij op haar. Daarom kreeg je haar aan het praten. Als maar praten, Stuur. Als maar praten. Een stoere zeeman met een knappe vrouw. En nou, Stuurman? En nou? Wou je me in de boeien slaan? Wou je dat heus? Het zal weinig nut hebben, schip. Volgende keer zouden ze je weer een goed schip toevertrouwen. Is het niet? Misschien wel, jongen. Misschien wel. Ik weet het wel zeker. Daarom is er een andere oplossing. Je bent verliefd op de stuurman? Nee. Niet? Het is erger. Ik hou van de... Van Cora? Nee. Van het schip... Het schip zegenbeden. Je wilde het schip vannacht laten zinken, schepper. Je wilde een goed schip laten zinken. Iets erger kan ik me van een zeeman niet voorstellen. Wat heb je daar, stuurman? Wat heb je daar? Een revolver. De scheepsrevolver, schipper. Wat? Stuurman. Wat wil je? Het gaat om een goed schip. En ook om andere goede schepen. Het gaat niet eens om de matrozen of de stokers. Die zich aan je hebben toevertrouwd, schipper. En die je als ratten wil laten verzuipen. Het gaat ook niet om meester Casca. Of om de kok. Het gaat om het schip dat ons beschermt in de storm. Het gaat om alle goede schepen van de zee. Die recht hebben om te leven. ...als de mensen. De revolver. Stuur, de revolver. Waarom? Om je van de zee weg te vagen, schipper. Oh. Voorgoed. Ze lieten me geen keus, stuur. De maatschappij liet me geen keus. Jij bent een lamme vetzak, schipper. Een vervloekte lamme vetzak. Maar toch moet je vroeger anders geweest zijn. Er heeft een vrouw van je gehouden, schipper... Ik wil die vrouw een plezier doen. Alleen die vrouw versta me goed. Een plezier? Cora? Ze draagt je naam. En ik wil niet dat haar naam gaat stinken. En daarom wil ik je een kans geven, schipper. Je mag kiezen. Kiezen? Wat wil je dat ik kies, sturen? Jij bent een vervroegde ziel, schipper. Maar misschien geloof je nog aan de eer van een zeeman. Misschien hecht je toch nog waarde aan een dood in de golven. Een eerlijke, goede doodschipper. Dat is meer dan de meeste mensen verdienen. Je mag kiezen, Schipper. Je mag kiezen. De revolver. Of de zeeschipper, Lundstrom. Of de zee. De nacht viel traag over het schip Zegenbeide. De lucht was donker... en er stond een hoge duining. Ik zat in mijn hut. Ik dacht niet aan Schipper Lundstroom. Maar voor me zat de vrouw... die in New York op me wachtte. Na Panama kom je terug, Zeeman. Na Panama... ...en de dood van Schipper Lundstrom. Hij staat in de kaartenkamer. Hij remt brieven op. Hij draagt een dikke jekker en een zondagse pet met gouden embleem. Hij moet kiezen. Hij weet het. Hij heeft zijn keuze al gemaakt. Hij weet immers dat je woord houdt. Hij kijkt in de spiegel, Zeeman. Hij zegt iets. Maar niet zoveel kwallen waren. Blauwe kwallen. Blauwe kwallen. Honderd duizenden blauwe kwallen. Ze zullen je wurgen. Ze zullen je wurgen. Hij gaat naar Dek, zien. Er zullen weinig kwallen zijn vannacht. Hij boeft. Hij gelooft je niet. Natuurlijk zijn er kwallen. Er is geen maan. De zee wordt verlicht door fosfor. Dat is van de kwallenstuur. Duizend. Honderdduizend. Ga naar de verschansingsschip. Leg je handen op het hout. En luister. Naar de eeuwige wind. Naar de eeuwige wind op zee. Waarom zijn er zoveel kwallen, Stuur? Dat kan je me toch niet aandoen, Stuurman? Je weet toch dat ik bang ben voor kwallen? Klim op de verschansing, Schipper. Kijk naar de zee. Naar de golven. Ik zie je tranen, Schipper. Dikke, biggelende tranen. De kwallen, laat ze weggaan stuur, ze zullen me wurgen, in hun draden, in hun slijm, laat ze weg gaan. laat ze weggaan, laat ze weggaan. Er ging iemand overboord, stuurman. Overboord? Ik stond op dek en hoorde wat... Wat hoorde je? Een schreeuw. Een schreeuw? Hoe lang ben jij al op zee, roerganger? Veertig jaar. Heb jij dan nooit eens een meeuw horen, Krijs? meeuw? Ik zei een meeuw, roerganger. Oh. Als je mijn ouwe... Een mee. Een Ja, natuurlijk was het een mee. Ja, ja, Laat de deur open, het ding maar openroepen, nou. man. Ik heb het benauwd. Ja, ja. Een mee. Ik zei. In de reeks Het Vlaamse luisterspel in de jaren 50 hoorde u Het Goede Schip van Eva Warans. Technische Realisatie André de Mil en Harry de Winde. Geluidsregie Luc Vierendeels. De rolverdeling was als volgt: Corneel Hugo van den Berge. De vrouw Marga Nering. Victor Lundstroom Joris Colette. Cora, Hilde Sacré, Casca, Warte Ravet, de roerganger Alex Wilke en de kok Jeff Burm.